NOS Nieuws van 2 uur. Potlewin met het NOS Journaal. De explosie in een kelderbox in Schiedam... is waarschijnlijk veroorzaakt door gesleutel aan een brommer. Bij de explosie kwam een jongen van vier om het leven. Hij overleed vannacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Drie anderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie waren ze in de kelderbox bezig met de brommer... en zouden daarbij benzinedampen zijn vrijgekomen. Het is niet bekend hoe het met de drie gewonde slachtoffers gaat. Een deelnemer aan een zwemtocht van Den Helder naar Tessel is overleden. De man van 56 werd tijdens de vier kilometer lange tocht onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat was te vergeefs. De organisatie omschrijft de tocht als extreem zwaar... en had de deelnemers gewaarschuwd dat alleen goed getrainde zwemmers... het marsdiep tussen Den Helder en Tessel kunnen oversteken. Er staat een sterke stroming. De Turkse premier Yildirim heeft bekendgemaakt dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de uitlevering van Gülen zijn mislukt. De Turkse regering houdt de Turkse geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de koepoging op 15 juli. Gulen woont in ballingschap in Amerika. Hij zegt dat hij niks met de coup te maken heeft. De Amerikaanse autoriteiten willen eerst sluitende bewijzen zien. Dan pas kunnen we ze beginnen aan de uitleveringsprocedure. De vicepresident Joe Biden gaat over elf dagen naar Turkije om de kwestie te bespreken. De politie-eenheid in Rotterdam ligt het eigen personeel het vaakst door op integriteitsschendingen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Vorig jaar stelde het korps in Rotterdam 300 onderzoeken in. Bij vergelijkbare korpsen lag het aantal integriteitscontroles veel lager. De politie-eenheid in Amsterdam deed 67 keer onderzoek, Den Haag 95 keer. Omdat Rotterdam meer onderzoek doet, komen er ook meer zaken aan het licht en legt het korps vaker een straf op.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 Aflevering van Zandvoort op zaterdag bij Ja Jawel, een gauwbouwen, zo aan het begin van uh, een nieuwe aflevering. Joh, de Kledderswijk en de License To Kill. Het is 8 over 2, Zandvoort. Een goeiemiddag en goeiemiddag collega Jan, goedemiddag, collega Albert Jan. We zijn er weer. Uh, een Rob, en goedemiddag, luisteraars en niet te vergeten, kijkers. Zo is het. We zijn er weer drie uur live vanaf de tolweg 10A op deze zaterdagmiddag.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 ZFM even lekker meedansen. Dat deden wij ook in de studio. En wil je dat live aanschouwen? Dat kan via www.zfm-live.nl Een groot hit van dit moment dat zojuist. Dat was Koens en Disco. Zie ZFM niet alleen op radio, maar ook 24 uur per dag op tv. Levert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 We we inmiddels al uh, reacties op dit uh, programma, Albert-Jan. van het is vanavond Amsterdamse avond. Gaan we nog Amsterdamse muziek draaien vandaag? Ja, yeah, well. ik zou zeggen, uh, maak je borst maar nat. Want tussen vijf uh, en zeven is onze collega Fred Heij. Die draait al heel veel Nederlandstalig. Dus die gaat zich helemaal opmaken. En uh, ja, de luisteraars begeleiden naar de Amsterdamse avond. Ja, maar dat doen wij ook hoor, straks. Dat gaan wij ook nog verderop in uh, dit programma. komen zeker wat uh, Amsterdamse hits langs.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 También. desapamos las botellas regla número uno celulares afuera hice un par especial para ti bebé estemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo así que baby menea esa señorita sí se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante sin ropa se ve radiante y conmigo se le va lo de arrogante ahí ahí ahí dale baby move dale baby move your party. pa mí pa mí pa mí For me, baby. All I right. just wanna be close to you. Baby wanna, girl. I just wanna.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 Een hele oude single van uh, Maxi Priest en uh, Close To You. En maken daar een uh, moderne versie go. van. Nou, dat gebeurde met deze single van Jean-Paul. Je hoorde Close To You. En uh, ja, de titel, uh, officiële titel is Make my love, my love Go. Twee minuten over half drie. Zandvoort, een goedemiddag. En we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. De zandvoort? Ja, want waar is die dan? De zon? Nou, vandaag zijn er wolkenvelden. Maar af en toe schijnt ook de zon.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 Al dus Rico Schreudel. Nou, dat ziet er weer uh, niet best uit, uh, op het Jan. Nou, komende week wel. Maar ja, dan, wel, ja. maar waar blijft nou de echte zomer? Ja, nou, dan moet ik nog even wachten, denk ik. Ja, waarschijnlijk, hè? Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar pagina.nl of kijk ook eens op www.weeronline.nl en, en wij gaan weer door met de muziek. Hier is Bruno Mars en Treasure.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 Need your body Nothing but sheets in between us Ain't no getting off early I know you're always on the night side But I can't stand these nights alone And I'm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 Zin in, vanavond de Amsterdamse avond in het centrum van Stadvoort. Het begint allemaal om 8 uur vanavond met diverse podia. En heel veel artiesten die de lekkere Amsterdamse meezingers laten horen en zingen. Heerlijk gewoon, de Allerazes junior en leef. Ja, jij bent er ook helemaal klaar voor met je amsterdam uh, ja, maar niet trui aan. Al, niet, al, niet alleen ik, maar ook uh, alle portiers. Hè?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 Die ja. zijn uiteindelijk vervangen. 17 nieuwe portofoons beschikbaar gesteld door onder meer de gemeente Salvoort. Mooi dat het allemaal zo, uh, zo goed met elkaar samenwerkt. Yeah, yeah, you go, I follow Mountain Even. You're the beautiful life, de single van onze Zuiderbuur Last Frequencies. Tezamen met uh, Sandro uh, Kava, jawel, een hit uh, van dit moment, hoorde je juist. En van de hit van dit moment gaan we weer naar de gouden oude toe. Hier is Curtis Stigers in I Wonder Why.